Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De Griekse premier blijft aan. Wel voert hij enkele wisselingen door in zijn kabinet. De premier hoopt zo parlementaire steun te krijgen voor zijn bezuinigingen. Die steun is onzeker doordat ook partijgenoten van Papandreou tegen de plannen dreigen te stemmen. De premier mikte aanvankelijk op de vorming van de regering van Nationale Eenheid, maar die poging sneuvelde. Morgen moet het parlement zeggen of het het nieuwe kabinet steunt. Nederlandse rederijen die militairen op hun schepen willen voor bescherming tegen piraterij moeten daarvoor betalen. Volgens minister Hille gaat het om een vast bedrag voor salaristoeslagen en voor de reis- en verblijfskosten van de militairen. De bescherming van koopvaardijschepen door militairen is vooral bedoeld om veilig langs Somalië te kunnen varen. Bij een internationale justitieoperatie tegen het grootschalig witwassen van drugsgeld zijn twee Nederlanders opgepakt. één in Amsterdam en één in Rotterdam. In andere landen zijn nog vier verdachten gearresteerd. Bij huiszoekingen is onder meer 2,5 miljoen euro in beslag genomen. De zaak begon toen bij een verkeerscontrole in Frankrijk in een Spaanse auto grote hoeveelheden bankbiljetten met daarop cocaïnesporen bleken te liggen.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 Op het tennistoernooi van Rosmalen is Robin Haase uitgeschakeld. De als tweede geplaatste Marcos Markels is uit Cyprus was te sterk. Er is nu geen enkele Nederlander meer in het enkelspel. Jesse Routa-Kalung verloor vandaag van de Belg Xavier Malice. Op Wimbledon is Arangsa Rus er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi te bereiken. In de tweede kwalificatieronde verloor ze in een lang gevecht van de Amerikaanse Lindsay Lee Waters.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 With me, my daddy boy, can't you see? I'm a goddess of Twenty first century yesterday. You can care all you want. www.zfmzandvoort.nl Ze is geen medicijn Tegen het tikken van de klok Geen hoop, geen Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst, niet de glimlach op je allerslechtste grap. Ze is geen hitrevrij dat van de cijfers klinkt, niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt. Geen bloemetuin in bloei die een uit duizend nachten. Geen uit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 ain't something you can synthesize And it ain't something you can buy Ain't got nothing to do with Hello? Thank Come and rock me, I'm a a superstar, he was a popular was so unzahlt because I had the flair He was a And all the street, come and rock me, I'm a I'm a Come En het war in wie Logastic Money in die banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekend. Er war een man der Frauen. Frauen liebten seinen Punk. Er war een superstar, er was superpopulair. Er war zu exaltiert, genau das war sein Pferd. Er war ein Virtuose, war een Rocketdoll. En alle suchen heute kappen, rock me up.